In Peru is een busje met Duitse toeristen in een ravijn gestort. Twee Duitsers kwamen om het leven. Die mensen raakten gewond. Het gezelschap was op weg naar de Kolkak-vallei... een toeristische trekpleister in het zuiden van Peru. Door nog onbekende oorzaken raakte de bus van de weg. Donderdag reed in hetzelfde gebied ook een bus in het ravijn. Toen kwamen zeven mensen om. Zit. Tegen de gewoonte viert de Britse koningin Elizabeth haar verjaardag vandaag in het openbaar. Elizabeth wordt 92. Ze is de oudste en langst regerende vorst ter wereld. Ze viert haar verjaardag op de dag zelf altijd in besloten kring. Maar vanavond is ze bij een speciaal concert... in de Royal Albert Hall in Londen. Met artiesten als Kylie Minogue en Sting.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 Het weer droog en zonnig in het noorden is een graad of 17, landinwaarts maximaal 24 graden. Morgen eerst zon, later meer kans op buien met onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Vanaf maandag wisselvallig en een graad of 14. Alles is familie. Nieuwe familie is familie. Verre familie blijft familie. De nieuwe vriend van je moeder is familie. En de nieuwe vriend van je vader ook.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 Avro Tros. Ja, hoe maak jij je oven, of je goelkast, je koffiezetter, je afzuigkap schoon? Schrob je je keukenapparatuur iedere week met een schuursponsje helemaal glimmend? Of ga je er een keer langs met schoonmaakspree? Wat zijn jouw tips en ervaringen met het schoonhouden van je keukenapparaten? Laat het ons weten, ga naar de Radar Facebookpagina. Of laat een berichtje achter op de Radio 1-app of via Twitter. Hashtag Radar Radio. Radar. Met Jan Mon. Het is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. En in de studio zit Esther van Dijk van de huishoudcoach. Goedemiddag Esther. Goedemiddag. Uh, jij helpt mensen bij het organiseren van het huishouden. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, hoe gaat het in zijn werk? Mensen die, uh, die vragen hulp en dan uh, gaan wij naar de mensen toe. En dan helpen ze met het uh, ja, structureren van het huishouden onder andere. Maar ook met het opruimen van de spullen. Uh, het op orde brengen van de administratie of uh, ja, een... Uh, Goed werkende agenda. Maar is het zo erg? Is het een chaos bij die mensen of valt het wel mee? Uh, nou, dat varieert enorm. Uh, meestal zit het er een beetje tussenin. Uh, maar het zijn mensen die, uh, ja, die gewoon tips en adviezen nodig hebben... om het makkelijker te laten verlopen. Waardoor ze zelf de touwtjes weer in handen krijgen en het gewoon zelf weer verder kunnen oppakken en uitvoeren. Organiseren en vooral schoonmaken gaan we het hebben. Bij jou ziet het natuurlijk allemaal spik en span ja, uit. Ja, natuurlijk. <laughs> Goed, zo is er geen meer overhoog. Johannes Dolieslagen van Radar Online. Hoe zit het met onze achterban? Ja, nou, die, uh, die hebben het liefst ook uh, spik en span. Ik zelf ook, kom ik nooit zo aan toe. Maar het is wel belangrijk dat je het af en toe doet. En wat me opvalt is dat mensen meteen komen met uh, hun favoriete schoonmaakmiddelen die zij gebruiken. Zoals uh, azijn, soda, dusty en de Brillo-sponsjes. Um, maar er wordt ook heel veel over de planning nagedacht. Want Gerard die maakt bijvoorbeeld elke week zijn koelkast schoon. Het huis ja. doet hij elke dag. En zijn koffiezetapparaat om de dag. Zo. Nou, en zoveel mogelijk met alles reinigen, zegt hij. En zijn tip is: houd het bij. Nou, ik kan nog heel veel van Gerard leren. En Sil, die heeft een oven met een zelfreinigend programma. En dat is een echte uitkomst, Vincent. Ja, daar wordt hij echt heel goed schoon van. Dan moet ik onderin de oven een beetje water doen. En heel een beetje afwasmiddel. Of een ander schoonmaakmiddel, en dan zet je dat programma aan. En dan reinigt hij vanzelf de binnenkant. En het gaat nog beter dan wat je streven op doet. En zelfreinigende over. Ik ga zo direct hierna naar deze uitzending, onmiddellijk naar de winkel. Kende jij dat, Esther van D? Ik heb er wel van gehoord, maar ik heb er geen ervaring mee zelf. Je weet zelf niet of het werkt, nee. maar het klinkt ideaal. Nou zeker, He? ja. Over die reinigt. Uh, Johannes, jij kijkt uh, wat er verder binnenkomt. Ja, en daar komen we zo meteen weer op terug. Uh, mensen kunnen reageren via de Radio 1-app. Dus uh, stuur ook vooral je schoonmaaktips in. We beginnen met een terugblik op de uitzending van 24 februari. Toen ging het over verzekeraar Univee... die een brief had gestuurd naar 32.500 klanten. En daarin liet Univee klanten weten dat iedereen een nieuwe woonverzekering kreeg... met een hogere premie, terwijl ze daar niet om hadden gevraagd. Er zijn in die zaak nu nieuwe ontwikkelingen. Pieter Bosboom, manager Merken en Communicatie van Univee. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat jullie de klanten vorige week opnieuw een brief hebben gestuurd, hè? Ja, dat klopt. Wat vond We hebben de klanten van, uh, een brief gestuurd waarin we aankondigen dat we die omzetting van de basis naar all -risk dekking op de woonverzekering zullen terugdraaien. En uiteraard ook de extra premie voor die allrisk-dekking zullen terugbetalen. Zo. Als klanten toch die all -risk dekking willen behouden, dan kunnen ze dat uiteraard bij ons aangeven. Ja, en waarom hebben jullie dat besloten om alles weer helemaal terug te draaien? Nou, jullie uitzending van eind februari was voor ons toch ook aanleiding om die actie opnieuw goed tegen het licht te houden. En uiteindelijk was onze conclusie, nou, intentie is goed, maar de wijze waarop we die omzettingsactie hebben uitgevoerd eigenlijk niet. Daarom hebben we besloten om die hele actie helemaal terug te draaien. Uiteraard met excuses aan onze klanten en inclusief teruggaven van de premie. Dat klinkt heel netjes. Alle klanten hebben die brief inmiddels gekregen? Nee, we zijn vorige week begonnen, Het afgelopen donderdag, met het sturen van brieven aan klanten. En uh, we verwachten dat alle klanten van uh, van Land voor eind juni de brief hebben ontvangen. En dat het dus ook bij alle klanten teruggedraaid wordt. Absoluut. Dank voor deze informatie. U hoorde Pieter Bosboom ja, van Univé. En dan komen we ook nog even terug op de uitzending van afgelopen week. Want daarin vertelden we dat jaarlijks ruim 20.000 studenten hun OV-kaart te laat opzeggen. Vaak zonder dat ze er erg in hebben, maar dan wel een boete krijgen. Om de, en dat gebeurt omdat er onduidelijkheid is over hun afstudeerdatum. Dinsdag riepen GroenLinks en de SP onderwijsminister Arie Slop daarover ter verantwoording in de Tweede Kamer. En Arie Slop zei toen dit. Voorzitter, ons voornemen is juist om voor de eerste twee halve maanden, hè, want een boete wordt per halve maand wordt geïnd, om de boete daar eh, juist voor te verlagen. En na de derde maand, inderdaad, dan gaat naar 150 euro, maar wat we ook voornemers zijn, dat zult u ook in de novelle terugvinden, dat studenten langer de tijd krijgen ook om hun reisdocument ook stop te zetten. Dat gaan we van vijf naar tien kalenderdagen vergroten, dus dat is een verdubbeling van de tijd die daar nu voor gegeven is. Ja, lagere boete dus in de eerste maand. En ook nog eens een langere termijn om die OV-kaart op te zeggen. Waar een consumentenprogramma al niet goed voor is. En daarnaast gaat de minister bij de mbo raad nogmaals benadrukken... dat scholen beter met hun leerlingen moeten communiceren... over die afstudeerdatum... zodat boetes in de toekomst voorkomen kunnen worden. Goed nieuws dus voor alle studenten in Nederland. Groene aanslagreiniger van Action, ik heb meer op mijn bureau staan... blijkt gevaarlijk voor katten, maar mogelijk trouwens ook voor andere huisdieren. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van Rada. De spray zorgt er niet alleen voor dat mos van die tegels verdwijnt... maar veroorzaakt ook brandwonden in de bek van katten. In de studio is Ron Wever. Welkom, meneer Wever. Goeie, kat. Uw kat kreeg vorig jaar... Dit spul, wat ik hier voor me heb staan, binnen, begrijp ik. Uh, wat gebeurde het toen die kat dat binnen kreeg? Nou, ik wist in eerste instantie niet dat het dat middel was. Die kat die kwam binnen en uh, die was weggekropen. Ik ging er dus op een gegeven moment opzoeken. En, een beetje lusteloos en zo. Ze wilde totaal niet eten. Terwijl ze, ze wilde wel eten, maar kon niet eten. En ik snapte er helemaal niks van. Dus de volgende dag ben ik naar de dierenarts gegaan. En die heeft in die bek gekeken. Het complete epiteel van de tong en rond de tanden was gewoon weg. Het was gewoon rood. Het was enorm pijnlijk, dus... Die dierarts heeft toen uh, pijn, pijnstillers gegeven en antibiotica en zacht voedsel. Ja, dat hebben we een aantal dagen moeten volhouden tot ze bijna een week. En toen kwam die kat er een beetje bij op. Nou, niemand heeft het begrepen. Die, die dierarts zei, nou, moet een virus geweest zijn of whatever. Dat laten we zo anderhalf jaar geleden. Niet begrepen tot zo'n drie weken geleden de kat van een zoon hetzelfde overkwam. Ik krijg nou wat. Nog niet begrepen. Die dierarts begrepen het ook niet. Tot daarna, mijn schoondochter, een, een, een kopietje van een Facebook-paginaatje van de Krommerijnstreek dierapotheek En dat stond in verband met dat middel dat u net heeft zien. Van en een, toen de, gingen we bij u een lichtje En wonen. toen gingen wij een kwartje het kwartje... en toen dacht ik, ja, maar nou is het me toch even te gortigend worden. Dus ik heb dus een, heb dus een brief, een e-mail opgesteld... naar <coughs> een firma die ik kennelijk de achteraf gezien... de, de advertenties verzorgt voor Zorg Action. Ja. Die hebben inmiddels gereageerd en ik heb tegen Action gezegd van... <coughs> dit is een heel kwalijk middel. ja. En wat was hun reactie? Niets. Niets. U heeft helemaal geen reactie gehad nee, van Action. Helemaal niet. En, en, u, en de katten van u en uw zoon? hoe staan Nou, die, die katten zijn er weer een beetje bovenop. gekomen, ook weer een anderhalve week. En veel kosten en zorg. En, en ja, hulp want ja de, de dierenartsen. Je kunt er eigenlijk niet zoveel aan doen. Ze moeten blijven eten. Maar dat is enorm pijnlijk. Je moet je voorstellen dat je ja, zweertjes in je mond hebt. Probeer hem als dan zeg maar eens zoutachtige dingen te eten. Dan ja. kom je er wel achter. Ja, heel naar. Maar gelukkig zijn ze er dus nog. Ja. Begrijp ik. Wel ja. weer hersteld. Ja. Ja. Uh, Johannes Dolieslaag van Radar Online. Zijn er meer meldingen hierover? Ja, je ziet de laatste dagen dat er online heel veel over gesproken wordt. Um, mensen waarschuwen elkaar ook online hiervoor om dit vooral niet te gebruiken. Um, er komen ook reacties binnen, zo verbaast de Miep zich daarover dat hoeveel troep er nu weer in de dierenwereld gebracht wordt. Zij vindt dat die producten die verkocht worden ook gecheckt moeten worden of ze voor dieren uh, toegankelijk zijn. Nou En uh, Edelo... Eva, die roept mensen op om te stoppen met het middel. Zij schrijft van ja, de tuin is geen museum. Er mag best wel een beetje van dat groene spul op die tegels zitten. Waarom moet het allemaal zo schoon zijn? Ja. Nou, en ik zag nog een foto van Marieke, want die deelde een foto van haar kat. En daarbij zie je dat het kwijl echt uit de bek loopt naar die verbranding. Nou, dat ziet er echt niet fijn uit. Je kunt die foto ook even zien op onze website als je daar naartoe gaat. Uh, en zij waarschuwt mensen van, nou, dit krijg je ervan als je kat... Dat oplikt. Herkenning dus bij mensen met huisdieren en mensen die dus uh, ja, die groene aanslagreiniger gebruiken. Aan de lijn uh, hangt de dierenarts Bram Kaptein. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw dierenartspraktijk heeft de afgelopen week een waarschuwing geplaatst tegen het middel van Action. Is al ruim 18.000 keer gedeeld. Kun je nagaan hoeveel mensen blijkbaar dit herkennen. En ik begrijp, u heeft ook verschillende katten binnengekregen die het middel uh, ook binnenkregen. Ja. Ja, we hebben er drie gehad. Uh, bij de eerste uh, hadden, wist ik ook niet waar het vandaan kwam precies. Uh, en bij de tweede was het hetzelfde verhaal. En die kwam binnen met het middel en die zei van... Goh, uh, volgens mij is dit. Ja. Uh, toen hebben we ernaar gekeken en inderdaad... Van, ja, dat kan heel veel kunnen. Heb de vorige klant gebeld en die zei... Ja, ik heb het ook gebruikt. Uh, Hoe kun je weten, als, als het jouw kat betreft... dat het uh, te maken heeft met het middel? Um, de eerste symptomen die gezien worden, is net ook al gezegd... Ja, het ineengedoken zitten, wegkruipen, eh, willen eten... naar de waterbak staren en kwijlen. Um, dat zou je als eerste gaan zien. Uh, en als je dan inderdaad in de mond kijkt... dan zie je inderdaad een ja, vuurrode mond uh, met een dikke tong. Uh, de derde die bij mij binnenkwam, die was na de, uh, na de, na de waarschuwing. En die, die had nog geen brandhonden, dus die had alleen een dikke tong en kwijlen. Want wat uh, gebeurt er ja, precies in de bek van ja. je kat? Um, het is, uh, het is een, een chemische verbranding wat er eigenlijk gebeurt. Uh, je kan het een beetje vergelijken met een brandwond door vuur. Uh, je hebt net als dat eerste, tweede en derde graadverbrandingen, uh, waardoor je dus eigenlijk ja, gewoon brandblaren krijgt in de mond. Pijnlijk en akelig. Nou, nou hebben wij het over die groene ja. aanslagreiniger van de Action. Maar is dat uh, de ja. enige boosdoener? Nee, zeker niet. Uh, andere dus ook. Het, het gaat gewoon om de werkzame stof die erin zit... Uh, die van de Action is, ja, ik, ik denk misschien het meest verkocht En, en daarom dat we hem zien. Uh, maar het is zeker niet de enige waar je rekening mee moet houden. En het is ook niet de enige boze. Nee, absoluut niet. Die cittildymonium chloride, zo heet het geloof ik, hè? Ja. Ja. Ja. Um, ja, deze, ja, ja. Ammoniumverbindingen, begrijp ik sowieso, zijn niet fijn voor dieren. Ja, klopt. Dus daar moet je op letten. En dan ook nog op ja. de hoeveelheid die erin zit. Ja, de concentratie. Maar um, de concentratie is natuurlijk... Onafhankelijk van uh, dat, dat, Het brandt altijd. En het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel brand uh, in de mond komt. Uh, afhankelijk van hoeveel die op ligt. Uh, deze lijkt blijkbaar aantrekkelijk voor katten. Ik weet niet waarom. Uh, de kat die als laatste binnengebracht is, die heeft er echt ingerold. Uh, nou is dat niet echt kat eigen om in uh, nat, ja, natte vloeistof te gaan rollen. Uh, Eigenheid heeft hem toen afgewassen. Uh, en toch heeft hij zichzelf schoongelikt. En daarna die brandhonden uh, opgelopen. Maar goed, hoe... dus zelfs na nou, ja. wassen ja. is het nog, nog, uh, nog steeds in de mond brandbaar. Ja, maar die, met die katten gaat het inmiddels weer goed? Twee van de drie ja. Uh, de derde zit momenteel nog hier achter in opname. Het uh, gaat een stukje beter. Uh, heeft nou uh, nog steeds ja, de tong uh, volledig, bijna volledig verbrand. Maar in het midden zie ik weer dat het normaal weefsel terugkomt. Dus ik heb nog wel een beetje hoop dat het goed komt. Ja, dat het allemaal goed komt. Maar uh, zou het ook erger af kunnen lopen eigenlijk? Waarschijnlijk wel. Als je, kijk, ik heb er nog maar drie gezien. Uh, het, het, het feit is dat ze het echt zouden opdrinken... dan krijg je natuurlijk verbranding van, van slokduim zelf. Uh, en dan, ja, dan zou je een langere tijd krijgen dat ze of moeten zwang voeren... misschien dat ze niet herstellen. Uh, eventueel dat je vervorming krijgt van de tong. En uh, ja, de tong is toch wel redelijk belangrijk voor katten. Als je daar, uh, niet mee, Als ze niet meer kunnen likken, uh, kunnen ze ook niet drinken. Ze kunnen niet slikken. Zonder tong uh, die goed beweegt kan je niet slikken. Dus, dus ja... Dat zou heel vervelend zijn, maar ik heb het nog niet gezien. En ik denk ook niet dat deze, die nu in de opname zit, dat eh, lot gaat te wachten staan. Goed, dank, tot zover. Dieraars, Bram Kaptein. In de studio is professor Echt? veterinaire farmacologie Ronnet Gering. Welkom ook. Ja, wat is het nou precies? Ik noemde net even die ingewikkelde naam, hè? die zethyldimonium chloride. Wat is het voor spul? Wat doet het? Ja, um, deze is een quaterinaire ammoniumverbinding. En deze verbindingen zijn werkzaam tegen een brede um, aantal ongewenste organismes. En daarom wordt het ook breed toegepast als ontsmettingsmiddel in biocide. In, in deze geval um, die een groene aanslag maar ze zijn ook irriterende stoffen En dat betekent dat als het tegen een hoog genoeg concentratie en um, aanraking komt met de huid of de slijmvlies van de mond. En ook heel vatbare slijmvlies zijn natuurlijk die, die ogen ook. Um, dat, dat het dan tot irritatie kan um, leiden. En dan um, als de concentraties wat de concentraties in de. Um, uh, Oeger gaan, in, uh, dan kan het leiden tot inflammatie, pijn, roertijd, zwelling. en op de uiterste en chemische ja. branden, wat wij, wij gehoord we hebben. Wat we net gehoord hebben. U komt ja. uit Zuid-Afrika? Ja, dat kun je, je, je horen. Je Ik spreek perfect Nederlands. We hebben het nu over katten, ja. uh, maar. Is het alleen gevaarlijk voor katten? Nee, dat is gevaarlijk voor, voor alle levende dieren. Um, zo, uh, alle cellen, alle levende cellen. En als dat in een, een hoog genoeg concentratie in aanraking komt met, um, met enige oppervlak of enige cellen. Uh, ook heel belangrijk is dat het um, heel gevaarlijk is voor waterorganismes en vissen. Um, en dat moet niet gebruikt worden daar waar het kan aflopen in, in de visvijver of in een oppervlakte. Water. Ja, en, en, en stel nou dat, dat ja, mijn kind van ik pak weg, zes jaar, even zin ik even hoor. Ja. Uh, heb ik niet, maar als je met dat spul in aanraking komt, ja. wat dan? Wel, dat um, is. Um, Hoeveel en wat de concentratie is. Maar dat is altijd een noodgeval. En, um, vooral als dat inwendig ingenomen wordt. Dan um, is dat een geval van de nooddiensten te bellen. En, en het kind een bekwame medische um, hulp ja. krijgen. Um, ja, ja zo dat, dat, dat is gevaarlijk. Ja, en, nou, geldt dat natuurlijk voor veel spullen. Hè, die ja. weer in het keukenkastje hebben ja. staan. Ja. Dus wat dat betreft moet je sowieso uh, oppassen. Uh, nou, nou, staat die. Ik heb hem al laten zien, hè, die fles met die. Uh, dat groene spul verwijderaar hier voor me. Uh, daarachterop staan heel veel kleine lettertjes. Ja, ja, ja. En we hebben bij hele uh, zorgvuldige bestudering... ergens één zinnetje inderdaad uh, aangetroffen... waarin uh, gewaarschuwd wordt voor wat u zei. Uh, het is schadelijk voor... Uh, je moet het niet in het water laten komen... Ja. want voor vissen bijvoorbeeld, et cetera. Ja. Vindt, u, vindt u dat uh, voldoende? Ja. Wel, um, deze producten komen in twee concentraties. Um, de kant en klaar type producten. En daar is de concentratie veel lager. Twintig keer lager. Zo typisch zo 2,5 gram per liter. In dit product is het heel hoog? Deze die, specifieke product is 40 denk ik gram per liter. Zo, zo om bij Dat kan ook hoger tot 50 gram per liter zijn. En um, deze producten zijn niet bedoeld om um, zo gebruikt te worden. Worden, maar zijn bedoeld als concentraat om verdunt te worden. Zoals concentraat is dat heel gevaarlijk um, en daarom ook al de waarschuwingen, wel een kleine schrift. Um, en van de producten staat het duidelijk voorop dat het een concentraat is. Ja. Op deze product ben ik niet zo zeker op dat Nou ja, je moet het is. inderdaad 500 milliliter met 10 liter water, uh, staat ja, voorop inderdaad. Staat voor ja. Laten we even naar de action zelf gaan. Niet onbelangrijk natuurlijk. We hebben contact met met communicatiedirecteur Yvette Mol. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, U heeft uh, het kunnen volgen in de uitzendingen. Ja, zeker. En ja. Als u dat allemaal nou. hoort, denkt u dan niet... nou, laten we dat maar niet meer verkopen. Nou, la laat ik vooropstellen dat ik het natuurlijk... en dat wij bij Action het echt verschrikkelijk vinden... om te horen wat er met die katten is gebeurd. Uh, het is ook in ieder geval goed om te horen... dat uh, bijna allemaal... en die ene die nog bij meneer Kaptein is... Uh, hopelijk ook binnenkort... Uh, de katten uh, weer beter zijn. Uh, kijk... Wat, uh, het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Ik heb zelf ook een kat, we moeten er ook niet aan denken. Maar wat ik ook wel wil aangeven, is dat dit een product is. Um, ja, u zegt zelf al, er zijn veel meer producten op de markt waarvan je weet, uh, die staan in je kastje, waarvan je weet dat het gevaarlijk kan zijn. Uh, dit product voldoet aan alle wettelijke eisen. Uh, we hebben, uh, dat staat ook op de achterkant van het product, dus een toelating uh, van het college van uh, gewasbescherming, middelen en biociden. Uh, de werkzame stof die erin zit, wordt inderdaad, uh, ja, die, daar, die heeft gevaar. Dat staat er ook heel, heel duidelijk op. Er is ook door uh, dat college voor toelating gewasbeschermingsmiddelen aangegeven. Hoe dat moet worden aangegeven op de verpakking, welke symbolen, et cetera. Ik begrijp, u zegt dat het voldoet aan alle regels, dus we gaan het niet maar, uit de handen halen. Ja. Nou, maar wat ik wel wil zeggen is dat wij natuurlijk ook horen wat onze klanten zeggen en het ook heel naar vinden wat er gebeurt. Dus we hebben ook inmiddels, um, we hebben helaas de klacht van meneer Wever, uh, die staat bij mij niet geregistreerd. We hebben wel afgelopen week van drie andere klanten klachten gehad en natuurlijk ook de Facebookpagina van de praktijk van meneer Kaptein gezien. En we hebben inmiddels op onze website al uh, informatie toegevoegd bij dit product waarbij we... Nadrukkelijk neerzetten van let goed op hoe je het gebruikt. Want zoals mevrouw Gering ook al zegt, uh, het is belangrijk dat je het goed verdunt. En het is op ja. een goede manier. Uh, goed, goed verdunt. Ja. En uh, dat je het ook niet in de buurt van kinderen en, uh, en huisdieren gebruikt. Nee, dat is dus helder. Dat, geldt, hebben, we net, dat hebben we net ook gehoord. Kinderen, maar, maar eventjes maar an antwoord op de vraag is, om. als u het goed ja. vindt, want dit is al vrij uitgebreid. U gaat het niet uh, uit de handel halen. Nee, zoals bijvoorbeeld gloer okay. ook niet uit de handel gehaald wordt. Nee, nee, maar goed, dat was mijn vraag. Er dus dus zijn waar natuurlijk nare dingen mee kunnen gebeuren. Ja. Maar daarom staan ook al die waarschuwingen erop. Goed, daarom, dat... Maar we gaan wel duidelijker nog waarschuwen. Want we hebben wel begrepen dat, dat het niet voor iedereen duidelijk genoeg is. Nee, nou, dat is, dat is wel een punt. Want u zegt, u gaat nu op de website duidelijker waarschuwen. En in de winkel misschien. Uh, het kan ook wel op de fles wat duidelijker, namelijk. Ja, nou, wat ik zeg, er, er zijn wettelijke eisen voor. En daar voldoen doen, ze aan. Goed, nee, dat heeft, u, dat heeft u al gezegd. Met de nieuwe productie, hè, ja. wat we ook gaan doen met de nieuwe productie... want ja, de fles die al in de handel staan, uh, die staan er. Maar met de nieuwe productie gaan we ook kijken... hoe we op de etiketten en de labels nog duidelijker de waarschuwing kunnen zetten. Want wij zijn niet blind en doof voor wat onze klanten zeggen. Mooi. En wij willen ook niet dat dit met katten gebeurt. En de klacht van meneer Wever, want ik heb hem hier voor me... die is vijf, zondag 15 april 18:47 uur verstuurd naar de klantenservice van Action. Dus dan kunt u dat nog even nakijken. Okay, dan ga ik zo meteen achteraan bij mijn collega's... want uh, we willen graag met meneer Wever in contact... om dit uh, in ieder geval ook met hem te bespreken. Want ook voor zijn katten vinden wij dit natuurlijk verschrikkelijk. Goed, betere waarschuwingen dus komen er in ieder geval bij de action. Dank tot zover, Yvette Mol. Uh, en, en nog even, de Gering... Uh, als mijn kat dit spul binnenkrijgt, wat, wat moet ik doen? Zo snel mogelijk naar de dierenarts... Ja, um, dat, dat hangt af van hoe dat... Um Um, hoe de contact gebeurt. Um, als dat um, opgelikt is of opgedrinkt een mogelijkheid voor een windige contact, dan is, de, um, is het heel belangrijk om bij een dierarts zo snel mogelijk okay. te komen. Als dat um, op de huid komt, spoelen met spoelende water in um, wel een paar minuten. Um, um, goed ruim spoelen goed, goed, met goed veel water. Ja. Ronette Gering, professor ja. aan de Universiteit van Utrecht. Dank de brandende dus waar we het over he hebben in die groene aanslag reinigen. Zit dus wel ook in andere producten. Dus ga even naar onze site als je wil weten in welke producten dit allemaal zit. Je hoort hem lopen. Onze douche. Die gaan we nu aanzetten. Want vandaag wordt de douche uitgereikt door Corina Gertsen. Ik ging uh, laatst met de trein vanaf Schiphol. Terug naar huis. En uh, nou, ik zit op nog een zit ik in de trein en uh, ik zit wat te lezen op mijn telefoon. En opeens merk ik dat de trein een noodstop moet maken. Toen ik in die trein zat, had ik zoiets van, nou, dit voelt niet helemaal lekker. Maar ik kreeg toen ook te horen via het personeel op de trein zelf ja, dat we dus een hond hadden aangereden. En uh, dat het eventjes kon duren voordat alles was onderzocht. De politie erbij was gehaald en dergelijke. nou Dat heeft bij elkaar denk ik zo'n anderhalf uur, twee uurtjes geduurd. En in de tussenperiode werden we heel netjes op de hoogte gehouden... van hoe de situatie was op dat moment. Uh, welke stappen ze allemaal moesten zetten. Die avond ben ik gewoon uh, netjes thuis aangekomen. Ik had toen een berichtje naar de NS gestuurd uh, via Pipper. Van, uh, joh, tijdens die no-stop... Ja, heb ik een rare beweging met mijn nek gemaakt. Dus ik heb het wel even laten nachecken door de huisarts. Waarop ik tien seconden later weer een berichtje terug kreeg vanuit de NS vandaan. Van, goh uh, wat vervelend voor u. En uh, we hopen dat wel alles goed met u gaat. Kort daarna heb ik weer een bericht terug kunnen sturen naar de NS. Omdat ik naar de huisarts was geweest. En die concludeerde dat er toch een, een wip had, had opgelopen. Dus... Ik heb die update heb ik ook weer teruggegeven aan de, aan de NS. En meteen weer een reactie terug van... Nou, we vinden dat ontzettend vervelend voor u. En binnen, nou, ik denk nog geen week tijd... stond er opeens een uh, bloemist voor mijn deur. Met een gigantisch mooie bos met bloemen. En een kaartje erin vanuit NS en ProRail. Uh, ja, om mij heel veel te wensen met het herstel. En het bloemetje was om het uh, leed een beetje te verzachten. Dit is ook de reden waarom ik graag uh, de warme douche wil geven aan de NS. Nou, dan gaan we nu lekker warm douchen. Met Kedenkedenk uh, kedenk van Gries Nieuwers. En ik heb dit nummer uitgekozen omdat ik er gewoon ontzettend vrolijk van word. En ik het nog steeds heel leuk vind om regelmatig met de trein te gaan. Kedenkedenk, kedenkedenk, kedenkedenk, kedenkedenk. kedenkedenk.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 Toch idee. ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Wel op de trein vermindert vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit de raam om te zien of zij daar staat. Knigdering, kijk ding Van Guus Meeuwers, namens Corinne Gerrits, de warme douche voor de NS. Wil je ook een douche uitreiken? Ga dan naar radar.afrotros.nl Hoe maken je je koelkast, je magnetron, je afzuigkap en wat al niet meer schoon? Hoe vaak krijgt jouw kostbare keukenapparatuur een schoonmaakbeurt? Of wacht je net zo lang tot het echt niet meer kan? Wat zijn jouw tips? Dat doen mensen al, jongens ja. via een rare Facebookpagina of de Radio 1-app. Wat ja, komt er binnen? Via alle kanten komen de tips binnen. Bijvoorbeeld van Frankel die geeft een tip voor de magnetron. Hij zegt, zet een bakje met schoonmaakazijn met water erin. Aanzetten en laten verdampen. Daarna kun je alles zo afnemen. Nou, en Joop, die doet een vaatwastablet in de thermoskant van zijn koffieapparaat, om hem schoon te maken. En het gasstel poetst die elke dag met een drupje olijfolie. Maar dat vond ik toch een beetje gek, want ik dacht, ja, olie is toch vet, dus wordt het dan wel schoon? Dat moeten we misschien zo meteen even vragen. En Mario die zweert bij witte steen. Een schoonmaakmiddel dat in Limburg al jarenlang op de markt wordt verkocht. Het is een soort steen. Als je dan met een sponsje, als je die nat maakt... en je gaat er overheen en dan doe je een beetje erin knijpen... dan gaat die schuimen. En dan kun je heel fijn alles afdoen. Zelfs spiegels kun je ermee afdoen. En aangekoekte pannen en van alles. Eén keer een halfjaar de afzuigkap. En die blijft blinken, dat moet ik echt zeggen. Normaal komt er zo'n vetlaag in. Bij mijn vriendje had dat eerst niet en nu heb ik dat met die witte steen behandeld. Ja, dan is het eigen half jaar. Lijkt mooi. Esther van Dijk, heb je ooit gehoord van de Witte Steen? Nee, daar heb ik nog nooit het van klinkt gehoord. Klinkt als een wondermiddel. Nou, absoluut. Ja, we, moeten we uitzoeken of dat klopt. Dank. We gaan je rond tien voor vier weer spreken. En de levensverzekering gaan we het ook over hebben. Heb je hem al, moet je hem hebben, of is hij totaal overbodig? Jullie konden je vragen over die verzekering namelijk al eerder insturen. En expert Jeroen Wolfsen geeft zo antwoord na het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Met emberbranzen. Chemische deskundigen van de OPCW zijn in Syrië op weg naar Douma... zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Douma was volgens het Westen twee weken geleden... doelwit van chemische aanvallen. Het Syrische leger, gesteund door Rusland... spreekt tegen dat het chemische wapens heeft gebruikt. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat DJ Avicii door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat zegt de politie in Oman. De wereldberoemde Zweedse DJ werd gisteren doodgevonden in een hotelkamer in Oman. In Peru is een busje met Duitse toeristen in een ravijn gestort. Twee Duitsers kwamen om het leven en er vielen tien gewonden. Het gezelschap was op weg naar de Kolka-vallei, een toeristische trekpleister in het zuiden van Peru. Het is onduidelijk waardoor de bus van de weg raakte. Een politievakbond ANPV wil niet inhoudelijk reageren op berichten... dat twee bestuursleden onder wie de voorzitter worden verdacht van fraude. Het AD schrijft dat de bestuursleden voor tienduizenden euro's... onterecht zouden hebben gedeclareerd. Verkeersinformatie van de AMB John Bakker. Met vertraging door een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij Twello drie kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging nu ongeveer 10 minuten. Met Jan Mon. Dan luister je naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte. Lidl adverteert met een zonnebrandcreme met de slogan... Veilig een zomerse kleur. Maar is het echt veilig? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Machine is wel bekend voor veel natuurlijke ingrediënten. De levensverzekering, heb je hem nodig? Of helemaal niet? Wat dekt hij nou eigenlijk? En is die levensverzekering altijd gekoppeld aan je hypotheek? Of hoe zit het met de looptijd? Allemaal vragen die we regelmatig krijgen van onze achterban. En daarom hebben we expert Jeroen Wolfsen van Moneywise uitgenodigd. Welkom Jeroen. Ik val meteen maar even met de deur in huis met een van de meest gestelde vragen. Een hele algemene, wat is eigenlijk een levensverzekering? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar kan je eigenlijk geen antwoord op geven als je niet het totale pakketje bekijkt. Je hebt begrafenisverzekeringen, overlijdensverzekeringen, spaarverzekeringen, pensioenverzekeringen, lijfrentverzekeringen. Het gaat allemaal wel om iemands leven. Dus je krijgt uitgekeerd als iemand overlijdt of als iemand de eindstreep haalt in leven is. Maar de term levensverzekering is echt een verzamelnaam voor al die producten. En er zijn er ook nog hele vele soorten, merken en smaken. Johannes Radar online. Uh, is er heel veel onduidelijkheid over die levensverzekering? Ja, successen? we krijgen met regelmaat uh, mensen die vragen hierover hebben... komen bij ons binnen. Uh, en daarom hebben we gedacht van, we gaan dit uit te maken... gaan we in 10 minuten zoveel mogelijk vragen van de achterban uh, uh, beantwoorden. Ja, mensen vragen zich af wat zo'n verzekering nou dus precies is... wat de verschillen zijn. Uh, maar mensen willen bijvoorbeeld ook weten of ze niet een woekenpolis hebben. Want dat hebben ze soms niet eens heel erg goed door. Nou, we hebben afgelopen week een aantal mensen uit onze achterban gesproken... en hun vragen hebben we verzameld. Uh, zo heeft Guido een vraag over het rendement dat hem toegezegd is. In 2006 heb ik een levensverzekering met winstdeling afgesloten. De verzekering loopt tot 2026. In de offerte staat een verwacht eindkapitaal van 100.000 euro. Nu verwacht de verzekeraar een eindkapitaal van 63.000 euro uit te keren. Is hier sprake van het voldoende informeren van de consument... Ja, dat was een vraag van Guido. Die verwachtte 100.000 uitgekeerd te krijgen. Krijgt slechts 63.000. John Wolfsen van Moneywise. Ja, is, heeft, is hij dan slecht geïnformeerd? Uh, ja, ik denk het wel. Kijk, het, het is een verzekering met winstdeling. Dus geen beleggingsverzekering. Dat is de echte traditionele hoekenpolis. Maar je ziet eigenlijk deze verzekering... waarin je afhankelijk bent van het rendement... wat een verzekeraar als bedrijf maakt. Winstdeling. Is er ook wel een heel ongrijpbare term. Nergens staat hoe dat werkt. Het is geen garantie. Het is geen garantie. En ik kan me best voorstellen dat verzekeraars... ook last hebben gehad van de lagere rente de afgelopen jaren. Maar in dit geval is het toch wel heel veel verschil... tussen 100.000 euro en 63.000 euro. Te groot, dat verschil? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, uh, waarschijnlijk was gewoon de offerte destijds te makkelijk gebaseerd op het rendement van toen. En daar zat er niet een uh, let op, het kan ook minder worden uh, button bij, zeg maar. Hè? Een waarschuwing. Dat zou wel moeten. Dat zou wel verstandig zijn, absoluut. Ja. Johannes? Um, doe, ja. doe, doe jij Thea? Doe jij Thea? ja. Uh, nee, de, die mag de, jij doen. Wat, mag maar ik goed, ik doen? ja. Nee, oké, okay, Thea uh, heeft jaren geleden geld gestopt in de levensverzekering. En dat is omgezet in een lijfrenteverzekering. Uh, is ook bij ons binnengekomen. En ook heeft ze haar loopspaarregeling in een lijfrentepodus gestopt. Maar dat geld is weg, zegt ze. Hoe kan dat? Nou, ik denk niet dat het weg is. Ik denk alleen dat het vooral minder is dan dat ze verwacht had. Een beetje hetzelfde verhaal als net: hè? een offerte van 100.000 en uiteindelijk krijg je met 63.000 euro. Die spaarloonregeling, waar je eigenlijk spaarde bij je werkgever, zodat je over een stukje van je bruto loon geen belasting hoeft te betalen, dat kon je op een spaarrekening zetten. Dan kwam het na vier jaar vrij, maar je kon het ook doorstorten naar een verzekering. En dan mocht je het nog een keer aftrekken omdat het een lijfrente ja. was. En er zat een soort van dubbel belastingvoordeel op. Op zichzelf, een prima verkoopverhaal, maar op het moment dat het dan in een boekenpolis terecht komt en het rendement in die polen. Val tegen, dan krijg je toch weer minder dan dat je verwacht had. He, dus het geld zal niet weg zijn, het zal vooral minder zijn dan verwacht. En dat is gewoon de, eigenlijk de hele tijd de strekking bij de levensverzekering... waarin gespaard of belegd wordt, het valt ja, tegen. Ja, Het is geen garantie wat er beloofd is, maar dat wordt niet altijd duidelijk gezegd zeg maar, bij het start. Van ja, die... en zelfs als er wel een garantie in zit, dan zie je dat het eigenlijk maar 1 of 2 procent is. En dat is toch weer anders dan de offerte van destijds. Menno Stoffen stuurde ons ook een vraag over de levensverwachting. Ja. Waarom hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende acceptatie-eindleeftijden? En waarom is er geen koppeling met een levensverwachting? Ja, Jeroen Wolse van Moneywise. Ja, er zit blijkbaar, hè, je, je kunt na een bepaalde leeftijd... Geen, geen polis meer afsluiten? Nee, dat klopt. Hè. Dus op een bepaald moment ben je te oud... om een nieuwe polis af te sluiten. En je kunt ook sommige polis maar tot een bepaalde leeftijd hè, afsluiten. Dus dan is de looptijd tot bijvoorbeeld 75 jaar. En het is best wel een goed punt wat meneer heeft. We worden met z'n allen ouder. Dus dan zou je ook verwachten dat die termijn opgeschoven kan worden. En dat zie ik eigenlijk in de praktijk nog niet gebeuren. Dus 75 is voor heel veel levensverzekering toch wel echt de einddatum. Ja, niet zoals bij de AOW dat we steeds langer moeten werken. Dat het wel opschuift, maar ja. hier schuift het niet op. Nee, klopt. Inderdaad. Ja. Hmm. Ad had een leef, levenslijf. Renteverzekering bij Nationale Nederlanden. Die zou in december uitkeren. Zijn ex vrouw en hij zouden allebei de helft krijgen. Maar nu wil Nationale Nederlanden hem niet uitbetalen omdat ze de gegevens van zijn ex vrouw niet hebben. Ja, klopt. Ik heb dat even dieper bekeken. Officieel staat die polis op naam van zijn, van zijn vrouw. Een lijfrente staat altijd op één naam. Zijn officieel officiële zij-eigenaar. Alleen in een echtscheidingsconvenant spreek je in dit geval af dat de pot voor de helft verdeeld wordt. Ja, dan wordt het lastig als je ex niet te vinden is. En wat kan die verzekeraar dan eigenlijk doen? Uh, formeel moet zij erbij betrokken worden. Nou, als ze natuurlijk nooit boven water komt, dan kan zo'n verzekeraar niet zeggen. Nou, dat is grappig. Dan houden wij het geld in onze zak. Dus uiteindelijk he, gaat dit goed komen en zal dit uitgekeerd worden. Alleen, het is dan niet even de standaardprocedure, omdat die partner, die ex-vrouw, eigenlijk er ook ja, ja, want we hebben inderdaad nog even contact gelegd met Ad... Eh, en inmiddels eh, heeft Nationale Nederlander laten weten... dat zijn delen is uitbetaald. Ja, super. Eh, waren er nog andere vragen, Johannes? Ja, ik kreeg een vraag van Maria. Zij woont al jarenlang in Frankrijk... en zij heeft ook een vraag over haar levensverzekering. Mijn levensverzekering heeft de einddatum bereikt... Het geld dat vrijkomt wil ik gebruiken om mijn pensioen gaat op te vullen na mijn pensionering. Omdat ik in het buitenland woon, kan ik bij Egon volgens de geldende wet en de regelgeving geen nieuwe verzekeringsovereenkomst sluiten. Wat is voor mij een fis fiscaal gunstige mogelijkheid voor mijn geld? Wat zijn de opties voor Maria? Wat kan ze doen als ze in Frankrijk woont? Nou, dit is in ieder geval een heel bekend probleem. Mensen die een lijfrenteverzekering hebben, die moeten een lijfrenteuitkering aankopen. Anders is die in één keer belast en ook nog eens een keertje 20% boete. Dus in het ergste geval kan je dat 72% van de waarde van de pot kosten. Ja. Dat is één groot probleem. Er zijn maar heel weinig partijen waar je terecht kan. Wij hebben zelf een verzekeraar en een bank waar je terecht kan met je lijfrente. Maar daar houdt het eigenlijk ook op. En dan wordt het heel moeilijk voor mensen. Hier in Nederland is het al heel beperkt. Bedoel je. Ja, dat is sowieso waar. Hè. Vroeger hadden we 40 levensverzekeraars en dat zijn er nu nog vijf of zes. Daar is gelukkig wel banksparen bij gekomen. In het buitenland is, de, is, de, is het keuze nog veel kleiner. Het is wel zo dat het verbond van Verzekeraars heeft gezegd... dat verzekeraars geld wat bij hunzelf vrijkomt... ook daar eigenlijk weer zouden moeten door kunnen zetten in een lijfrente. Dat is een heel groot probleem. Want sommige verzekeraars hebben dat product helemaal niet. Dus dat komt nog niet echt uit de verf. En dan nog heb je uh, veel problemen. Want stel dat je bij vier verzekeraars vier verschillende potjes hebt... dan heb je ook vier keer een product moeten kopen. En dat is vier keer kosten, terwijl het eigenlijk in één moet kunnen. Bewerken een lastig verhaal. En Ingewikkeld, dus inderdaad. Ja. Uh, uh, de, geen oplossing voor haar dan als ze in Frankrijk zit? Ja, zeker wel, ja hoor, absoluut. Kan, ja, moet, wij kunnen dat zeker regelen bij, uh, bij een bank of bij een verzekeringsbank. Ah, okay, ja, okay. dus, die, die moet even zoeken. Een vraag van de ze zegt dat als haar hypotheekrente daalt, haar levensverzekeringspremie stijgt. Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar dat komt omdat zij een spaarhypotheek heeft. De rente die zij aan de bank betaalt voor de lening die ze heeft, stel dat die 5% is... dan is dat ook het rendement wat zij op haar polis krijgt. Dus als ze ooit heeft afgesproken dat ze 100.000 euro moet terugbetalen... dan rekent die computer van de bank door van hoeveel moet jij inleggen... om met 5% rendement op die ton te komen. Daalt je rente van de hypotheek, dan is dat goed nieuws. Het slechte nieuws is, je krijgt dan ook minder rendement op je polis... en dus moet je meer premie betalen. Dat geldt voor de spaarhypotheek. Waarom koppel je eigenlijk je hypotheek aan een levensverzekering? Uh, ja, tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Hè. Tegenwoordig moet je verplicht aflossen. Annuïteit of een annuï lineaire lening. Maar vroeger was dat best wel een interessante oplossing. Zeker toen de rente wat hoger stond. Als je 100.000 euro terug moet betalen aan de bank... dan moet je elke maand echt 277 euro betalen... En destijds mocht je met 8% rendement rekenen... en dan kun je met 70 euro per maand uh, op diezelfde ton uitkomen. Om je hypotheek af te lossen. Ja, dat is alleen op papier. In de praktijk komt het woordje woekenpolis tegen de vallende rendement... en hoge kosten langs en krijg je maar ja. 63.000. Helaas. Helaas. P. van Loon is 64 jaar, stopt over acht maanden met werk... heeft een ongevallen kapitaalsverzekering bij zijn werkgever. Uh, die stopt dan. Moet, moet hij dan zich weer opnieuw verzekeren? Nou, niks moet. Hè. Je kunt er beter voor zorgen dat je geen ongeval krijgt. Dan heb je die verzekering niet nodig. Het is trouwens denk ik ook geen levensverzekering, maar het zit meer in de schadehoek. Je leidt schade door het feit dat je een ongeval hebt. Ja, uh, Dit geldt voor natuurlijk voor alles inderdaad. Hè. Wil je dan die laatste 6, 7, 8 maanden een bepaald risico lopen... of wil je dat afdekken? Um, of, het hele zinvolle, ja, of het heel zinvol is, durf ik niet in te schatten. Tot slot de vraag van Arie over de uitkering van zijn geld. Hoe kan ik mijn levensverzekering... Uh, aan het eind van de looptijd zo belastingvriendelijk uh, mogelijk ontvangen. Het is altijd voorgesteld dat dat een uh, netto uitbetaling zou zijn. En nu begrijp ik dat door de wetswijziging er een belasting op wordt gegeven. Arie, ja, als het uitgekeerd wordt, hoe kan ik er zo min mogelijk belasting over betalen? vraagt hij eigenlijk. Ja, hier zit een beetje klok en klepel. Ik ken niet alle informatie, maar in de algemeenheid gelden twee dingen. Je hebt belastingvrije polissen. Dan moet je 15 of 20 jaar belastingvrij sparen. En dan komt dat bedrag uit die Polen kwam vrij. Als je het dan op een spaarrekening zet... dan moest je er wel weer vermogensrendementsheving over betalen en dat soort zaken. Maar technisch gezien was die belastingvrij. Of er is dus sprake van een lijfrenteverzekering. waarbij hij de premies in het verleden heeft afgetrokken. betekent dat de Belastingdienst meebetaalt aan zijn spaarpot. Dat doen ze heel graag. want over de uitkering moet je dan belasting betalen. Er is dus geen wetswijziging geweest. maar het is of het ene product. waarbij hij niet wist dat hij het aftrok. of af kon trokken. of het andere product. En dus dat, dat Als hij het ongeluk niet heeft afgetrokken. dan is het nog wel de moeite waard om nou, dan, daar wat heb je, dan heb je een probleem. Dan moet je gaan zorgen dat je dat bij de Belastingdienst meldt... en dat je aantoont dat je dat niet hebt gedaan. en dan kan je een soort van vrijstelling krijgen. Dank, Jeroen Wolsen van Moneywise. Check NPO Radio 1nl om alles wat Jeroen ook verteld heeft nog eens rustig na te lezen. Radak met Jan Jong. In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt die op de verpakking staat. of waarmee wordt geadverteerd. En vandaag doen we dat met Lidl's zonnebrandcreme Sinsen. Afgelopen donderdag in een pagina grote advertentie. In drie dagbladen tegelijk. Van harte aanbevolen door Lidl met de slogan: Veilig een zomerse kleur. Is het echt veilig, vroegen we ons af. We belden met klantenservice van Lidl... maar daar weten ze niks van een pagina grote advertentie. Nee, nee u zult mij eventjes bij moeten praten... want die, die hebben wij hier niet liggen, die advertentie. Nou, de, de, die van de zonnebrandcreme... die wordt aangeprijsd in de krantenadvertentie. En die is van Lidl en die heet Sien Sun. Sien is trouwens jarenlang het huismerk van Lidl... voor praktisch alle verzorgingsproducten die u verkoopt... van wattenstokjes, shampoo, zeep, deodorant... en dus ook van die zonnebrandspray. Even zien... Uh, Zonnebrands B en hoe heet dat merk, zei u? Cien Ik zal het even spellen. C-I-E-N. Nou ja, goed, de klantenservice die kende dus het product en het merk niet. We bellen, we, daarom hebben we nog een keer gebeld, wel weer naar die klantenservice... maar met een andere medewerker. En van welk merk was het, zei u? Nou, Cien dus, C-I-E-N. Pas als we voor de derde keer bellen naar de klantenservice... neemt er iemand de telefoon op die het huismerk wel kent. Ja, Sien. Met C-I-E-N, hè, is het. Ja, ja Sien, zonnebrandcreme. Krijg je daarmee veilig een zomerse kleur, zoals in die advertentie staat? Ik weet wel dat deze merk in ieder geval veel natuurlijke producten gebruikt. Um, het is een product die ook heel veel wordt verkocht. Of de lijn uh, zien in ieder geval. Dus dat is de enige wat ik zelf uh, hierover van weet. Ja, dat is dan op zich nog niet zoveel. Maar wel eerlijk is eerlijk altijd meer dan de collega wist. En wel gaf deze collega dit antwoord op de vraag of Sonne Metzien zun veilig is. Okay. Helaas kan ik daar niet direct antwoord op geven. Wat ik wel voor u kan doen, is het doorzetten naar de afdeling. Krijgt u per milieu voor een terugkoppeling waarom het veilig is? Op die terugkoppeling zitten we nog te wachten van Lidl. Daarom maak contact met dokter Renate van den Bos, dermatoloog gespecialiseerd in huidkanker. Verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Bestaat er een veilige manier van zonne eigenlijk? Um, nou, de, de quote van of veilig bruin worden... dat bestaat in ieder geval niet. Um, want bruin worden is eigenlijk per definitie schade aan je huid krijgen. Ook als je hebt ingesmeerd? Ja, ook als je hebt ingesmeerd. Dus als je bruin wordt, uh, met of zonne, zonder zonnebrandcreme... dan is dat altijd gaat dat gelijk aan schade aan de huid. Ja, want, want ja, we smeren ons is... in omdat we bang zijn om te verbranden. Hè? Dat klopt. Um, er zijn... Het gaat allemaal om het krijgen van huidkanker en er zijn twee dingen belangrijk bij het krijgen van huidkanker. Dat is één uh, het vermijden van verbranden en dat heeft met name te maken met het voorkomen van een melanoom. Dat is een vorm van huidkanker. Maar twee is het vermijden van opgetelde zonblootstelling en dus bruin worden. En dat uh, is ter voorkoming van eigenlijk alle andere huidkankervormen. Ja, dus ook al de meest voorkomende huidkankervormen. Heb je je altijd fijn ingesmeerd, ben je nooit verbrand. Als je toch heel veel in de zon gelegen hebt... loop je meer kans op het krijgen van huidkanker? Zeker, ja. Hoe meer de blootstelling aan de zon... hoe groter de kans op het krijgen van huidkanker. Hoeveel mensen worden er ieder jaar gediagnosticeerd met uh, huidkanker? Nou, dat zijn nu zelfs uh, zo'n 60.000 nieuwe patiënten per jaar... die huidkanker krijgen. En moet je nagaan, dat is ongeveer... Uh, dat is meer dan als je de grootste... Uh, bronnen van kanker in Nederland bekijken. Als je borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker bij elkaar optelt... dan is dat nog minder dan die 60.000 nieuwe huidkankerpatiënten per jaar. Dus dat is een enorme hoeveelheid. In een hele grote groep. En Stel, ja, ik wil toch wel zonnen. Uh, ja, hoe weet ik welke beschermingsfactor ik dan moet gaan gebruiken? Nou, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie adviseert een protectiefactor van 30... En uh, wat eigenlijk vooral belangrijk is, en wij consumenten doen dat niet goed genoeg... Um, zijn eigenlijk drie uh, goede adviezen. Eén is uh, smeren voordat je de zon ingaat, 20 tot 30 minuten. Uh, twee, voldoende smeren. Um, en dat is uh, ongeveer één milligram per vierkante centimeter huid. Dat komt overeen voor een volwassene een borrelglaasje per keer. Dus dat is een behoorlijke hoeveelheid. En het derde wat van belang is, is dat je iedere twee à drie uur opnieuw insmeert. Een borrelglaasje voor je hele lichaam? Dat klopt. Nou, dat vind ik niet zoveel klinken eigenlijk. Maar goed, ik ben ook niet zo groot. Maar ja, doet het er niet toe. Een borrelglaasje in ieder geval. En factor 30 is genoeg, zegt u? Factor 30 is genoeg, inderdaad. Okay. Dank, Renate van den Bos, dermatoloog verbonden aan het Erasmus Medicentrum. Nu hebben we natuurlijk Lidl nog wel om reactie gevraagd. hoor. Het bedrijf vindt het uiterst vervelend dat het de klantenservice niet lukt... om snel met, sluitend, uh, met een sluitend antwoord te komen. Over die slogan, veilige zomerse kleur, zegt Lidl... dat het wil wijzen op het belang van veilig zonne. En hun zonnebrandcremes zijn goed getest... voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daar is hij weer. En de hele reactie kunt u nalezen. Die staat op radar afrotros.nl Kom jij nu ook zo'n product of een reclame tegen waarvan je denkt... nou, zou dat wel kloppen? Kunnen ze die belofte wel nakomen? Mail ons dan radar.afrotros.nl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 okay with me. <laughs> Dat was Johannes die moest lachen om dit liedje van Ilse de Lange okay. Prachtig nummer Ja, de nieuwe single is het uh, schoonmaken, Johannes, gaan we ja. het over hebben. Uh, hoe maak je dus al die eh, vooral keukenapparatuur, daar gaat het vaak over, schoon, plan je dat? Of wat voor middelen gebruik je? Nou, er komt heel veel binnen, Johannes, noem nog eens wat reacties. Ja, ik eh, krijg een, een berichtje van Margot, zij houdt haar keuken per dag goed schoon, vet haalt ze weg met spiritus, ze appt dat je het gewoon moet bijhouden, maar ze heeft ook een schema, zo komt elke twee maanden de binnenkant van de afzuiger aan de beurt. Dan straks nog meer over waarom dat zo belangrijk is. En een tip van Mike is heel simpel, kook zo min mogelijk dan wordt het ook niet vies. Ja, hallo. Vind ik vind een goede tip. Zo, zo kan ik het ook. Ja, maar het werkt wel. Um, Anne die doet het zo. Uh, gasfornuis en wasmkap krijgen elke drie maand een beurt met een vetspray. En de aluminium gas, gaspitten schuurt ze met brillo schuursponsjes. En de koelkast gaat één keer per twee maanden... wordt die helemaal afgenomen met een sopje. En nog een kleine tip van Anneke. Die zegt, een scheutje ammonia doet wonderen. Goed, nou Esther van Dijk hier in de studio organizer dus bij de huishoudcoach. Esther, ja, wat, wat is nou handig? Waar, bijvoorbeeld als het om de keuken gaat, uh, waar begin je mee? Ja, ik zeg altijd begin met de grootsteen om die eerst eens helemaal lekker schoon te maken. Want uh, als je daar je sopje in maakt, dan uh, ja, heb je geen vuil sopje. En gebruik ook vooral steeds een uh, nieuwe of een schone vaardoek. Want daar zit ook heel veel bacteriën in. Uh, ja, en begin voornamelijk klein. Dus ga niet gelijk je hele keuken van onder tot boven schrobben. Maar neem het stapje voor stapje of apparaat voor apparaat. Niet te veel ineens. Nee. En dat, en dat wel regelmatig? Ja, wel regelmatig. Wat we net al hoorden, bijhouden is het advies. Want hoe vaker je het bij of hoe beter je het bijhoudt. Ja, hoe meer je echt schrobwerk uh, kunt voorkomen. Ja, maar je moet er wel tijd voor hebben, toch? Ja, dat klopt. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, s'avonds na het eten... je gasfornuis gelijk even met een, uh, een lapje afneemt... Uh, dan hoeft dat op zich niet meer dan vijf minuten te kosten. Dan is het minder werk dan wanneer het helemaal aangekocht ja. is. Ja. Ja. Ja, dat, dat gasfornuis, ja, hoe kun je dat het beste schoonmaken trouwens? Um, ja, dat hangt er vanaf hoe vies het is. Als het echt heel vies is, dan zou ik zeggen... Uh, haal je gaspitten eraf en leg ze eerst even te weken... in een uh, sopje biotex. Maar uh, je kunt het natuurlijk met een ontvetter doen... Uh, en met je afwaswater uh, uh, kun je het daarna even je grootsteen uh, of je gasfornuis schoonmaken. als je je etensboel hebt opgeruimd. Sopje je Ik hoor ook heel veel brillensponsjes langskomen. Ja, dat zijn van die. Uh, die, die schuren toch? Die, die metalen sponsjes. Ja. Uh, ja, die zou ik ook niet op mijn roestvrijstalen gasfornuis nee. gebruiken. maar op die gas, gaspitten kun je het goed, uh, goed gebruiken. En poetsen, dat hoorden we eerder met tip van Johannes. poetsen met olijfolie? Ja, met olijfolie. Um, maak je hem weer glimmend, dan maak Aha, je hem weer mooi. Dan moet hij dus, eerst schoon zijn. Ja, dan moet hij eerst schoon zijn. Ja, goed, iedere dag is vooral, uh, dat geldt voor alles natuurlijk, handig. En dan krijgen we heel veel vragen binnen, natuurlijk zou ik bijna zeggen, over de oven. Is dat het moeilijkste apparaat om schoon te houden of schoon te krijgen? Uh, dat is wel heel erg afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Uh, ja, en, en wat je er allemaal in maakt natuurlijk. Uh, maar als je op de bodem een aluminiumfolie legt... of je legt op de roosters en bakplaten vaak... Uh, bakpapier, dan voorkom je heel veel poetswerk. Want okay. dat vangt het eerste kruimels en vet uh, op. Johannes, jij krijgt nog een vraag binnen? Ja, ik krijg nog een vraag binnen. Want ik tipte net dus van Mago, die zei dat je de spiritus moet gebruiken. En dan krijg ik direct erachteraan een appje van Bert. En die zegt dus dat spiritus helemaal geen vet oplost. Dus ik denk, dat gaan we dan meteen maar even voorleggen aan de expert. Spiritus, werkt het nou wel of werkt het nou niet? Um, ik heb daar geen ervaring mee. Ik gebruik het ook zelf niet. Ammoniak heb ik wel uh, gehoord dat dat uh, vetoplossend kan werken. Maar spiritus, uh, nee, daar zou ik geen antwoord op durven geven. Kun je nog even, voordat wij deze uitzending afsluiten... want we gaan zo doorpraten op Facebook... nog een jouw belangrijkste tips op een rij. Wat zijn jouw belangrijkste tips? Uh, nou, vooral het bijhouden, hè, dagelijks yeah. bijhouden. Um, ja, als je je koelkast schoon wilt gaan maken... doe dat dan op een moment voordat je de wekelijkse boodschappen doet. Want dan is die uh, zo leeg mogelijk. Um, ja, het Ondooien en schoonmaken van de vriezer... zeg ik, doe het in de winter, want dan kun je de inhoud buiten zetten. Doe het dan wanneer het vriest, uiteraard. Um, nou, op de bodem van je oven bakpapier of aluminiumfolie neerleggen... om het ergste vuil op te vangen. Ehm... Um, ja, en als je vuile of plakkerige verpakkingen terug wil zetten in de koelkast... neem ze dan eerst eventjes af. Anders... Dat uh, scheelt ook weer. Ja, dat ja ook De weer. vaatwasser hebben we het helemaal niet over gehad, hè? Die, die, die maakt zelf schoon. Nee, nee, dat niet. Maar oh. uh, op zich is dat wel heel makkelijk te doen. Met uh, citroen en azijn. En uh, het filter schoonmaken in, met afwaswater of een ontvetter. Kijk, nou we gaan erover doorpraten, ik zei het al. In onze livestream zo direct, op de Facebookpagina van Radar te zien, kun je al je vragen stellen aan Esther van Dijk. De Action, u hoorde het eerder, verkoopt een middeltje tegen groene aanslag op tevels, dat dus gevaarlijk is voor katten. Hou er vooral rekening mee. En wat je moet weten over je lijfrenteverzekering en alles over schoonmaken, schoonmaken van keukenapparatuur kun je ook teruglezen op nporadio1.nl. Maandag is Radar er Weer met Antoinette gaat het over private voor 200 euro rij je een gloednieuwe auto, dat kan. Maar uh, ja is het allemaal zo voordelig. Zo direct NOS nieuws gevolgd door WNL op zaterdag met Margeet Spijker. Thuis bij Avrotros. de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Gevangenispersoneel bijvoorbeeld. Of pornoacteurs. Het is legaal, je verdient netjes mee. Je wordt een beetje beroemd hier en daar. Je ziet een beetje van de wereld. Maak leuke dingen mee. Waarom niet? In, in mijn hart ben ik monteur. Weet je, maar nee, ik, doe, ik maak dromen nu, bro. <laughs> ben, je hart ja. ben je monteur? zei je dat dan? Sorry. Ja, in mijn hart ben ik monteur, man. Ik hou van ver, verbrandingsmotoren. Allemaal. De zes ogen van de Vries. Deze week.